4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. André van Es is GroenLinks-wenthouder in Amsterdam... van werk, inkomen en participatie. Met haar praten we zo over werklozen... die mogelijk een tegenprestatie dus moeten gaan leveren... voor hun uitkering. En de zware Nederlandse delegatie die naar Sochi gaat. De koning, de koningin, de premier, de minister van sport. Wat vinden we daarvan? Gijs Rademaker is het aan het peilen met het 1Vandaag-opiniepanel. In Radio 1 vandaag na het NOS-journaal met Dorot Negens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben in Parijs gesproken over een staakt het vuren in delen van Syrië. Volgens Kerry is gepraat over een bestand in Aleppo. De Syrische regering wil volgens Lavrov hulpverleners toelaten en meewerken aan de uitruil van gevangenen. De overleg is ruim een week voor de geplande vredesconferentie over Syrië in Zwitserland. Die begint volgende week woensdag. Volgens correspondent Sander van Hoorn moeten er nog heel wat hobbels worden genomen. Zo is nog niet duidelijk of alle landen uit de regio meedoen aan de conferentie. En één daarvan, met een hele grote rol in Syrië, is Iran. Nog onduidelijk of zij ook uh, daar mogen zijn. Daar verschillen Lasroff en Kerry ook over van mening. En ja, dan zie je toch wel dat het optimisme iets is wat ze wilden uitstralen... in plaats van dat het ook echt heel erg gerechtvaardigd is. Oud-minister Spies gaat minister Plasterk adviseren over giften aan politieke partijen. Sinds vorig jaar moeten alle donaties van meer dan 1000 euro worden geregistreerd. En alle giften van meer dan 4500 euro moeten openbaar worden gemaakt. Een commissie onder leiding van Spies gaat nu advies geven in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld als donateurs om veiligheidsredenen niet bekend willen worden. Ook zal ze minister Plasterk adviseren over het opleggen van boetes. Vooral de PVV krijgt veel anonieme giften... Die partij is daarvan sterk afhankelijk omdat de PVV geen leden heeft en daardoor ook geen subsidie krijgt. De gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam wordt onder verzwaar toezicht gesteld. En dat gebeurt na blunders waardoor mensen in de bijstand een veel te hoge woonkostenbijdrage kregen. Het nieuwe betalingssysteem rekent in centen, maar keerde die bedragen in euro's uit. Daardoor werd er honderd keer te veel betaald. 188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen. De gemeente probeert nu alles terug te vorderen, zegt wethouder Hilhorst. Deel is terug. We hebben 2,4 miljoen. Hebben we nog een vordering op mensen? Daar doen we alles aan om dat alsnog binnen te krijgen. We gaan op huis bezoeken. We gaan incasso maatregelen nemen als mensen niet mee willen werken. Maar de inschatting van experts is dat de schade voor de gemeente anderhalf miljoen is. De afdeling financiën van de Amsterdamse Belastingdienst krijgt nu een extra directielid, dat onder meer het betalingsverkeer moet verbeteren en controleren. Ook gaat een commissie met een externe deskundige toezien op de uitbetalingen. Op de Westerschelde is na een zoektocht een man gevonden die overboord was gevallen van de veerboot tussen Vlissingen en Breskens. Hij is naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Een getuige zag hoe de man in het water viel. Of hij per ongeluk of met opzet in het water belandde is niet duidelijk. Onder meer vier reddingboten van de KNRM, een politieboot en twee helikopters zochten een uur lang naar de vermiste man. De Nederlandse hockeyers hebben in het finale toernooi van de World League gelijk gespeeld tegen België. Het werd 2-2. Een terechte uitslag, zegt NOS-commentator Tim Steens. Ja, het was 50-50 vandaag. Ik zei al, de uitslag doet helemaal recht aan de wedstrijd zelf. We stonden 2-in achter met nog 10 minuten te spelen. Toen werden de twee Belgen met geel uitgestuurd. Dat betekent dat we 9 tegen 11 hadden. Nou, dat hebben ze goed gedaan. Want uiteindelijk zorgde Jeroen Hetsberger voor de gelijkmaker. En dat is ook de eindstand geweest. Het was het laatste groepsduel voor Oranje. De Nederlanders eindigen daardoor in de groep op de derde plaats. Dat betekent dat Oranje woensdag in de kwartfinales... zo goed als zeker tegen aardsrivaal Duitsland moet. Nederland had met twee doelpunten verschil van België moeten winnen... om Duitsland in de kwartfinales te ontlopen. Het weer een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan ligt de temperatuur dicht bij nul, met kans op vorst aan de grond. Morgen overdag vooral in het westen, midden en zuiden soms regen. In het noordoosten en oosten eerst nog wat zon. Maar morgenavond trekt die regen naar het noordoosten. Het wordt morgen 6 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB is Erwin Hart. De avondspits begint goed deels rondom Rotterdam. Er staan drie files. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat drie kilometer bij knopen ter Brekseplein. A27 Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos vier kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenissen staat vier kilometer.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 Word nu lid voor slechts 5,72 per jaar en u ontvangt een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar Max.nl. Dank u wel. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl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 Voor 30 euro krijg je bij ons drie keer sneller zakelijk internet dan bij KPN. En nog voordeliger ook. UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Voor wat hoort wat. Zo gaat het straks met een uitkering. Hoe lastig is dat uit te voeren voor GroenLinks-wethouder... André Finesse in Amsterdam? Is die participatiewet eigenlijk iets waarover getwitterd wordt... of hebben we het toch over hele andere dingen? Lammerte de Bruin vertelt het ons zo in trending vandaag. En Gijs Rademaker van het 1Vandaag Opiniepanel... komt met een flitspeiling over onze zware delegatie naar Sochi. Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Waar we dus beginnen met de participatiewet. Want in Den Haag is er de hele dag vandaag een hoorzitting over die wet in de Tweede Kamer. De parlementariërs krijgen informatie van mensen uit het veld over waaion, eh, over de bijstand, wethouders, werkgevers, FNV. Iedereen wordt gehoord deze maand. Namelijk moet de Tweede Kamer beslissen over de participatiewet van staatssecretaris Kleinsmaar. Maar er zitten nog veel haken in orgaan. We hebben André Van aan de telefoon. Zij is wethouder werk, inkomen en participatie in Amsterdam. Mevrouw Van Goedemiddag. goedemiddag. Zinvol, zo'n hoorzitting? Ja, dat vind ik wel. Dat is heel belangrijk om uh, voor ons vanuit gemeenten... of vanuit organisaties, vanuit burgers... om aan Tweede Kamerleden duidelijk te maken... wat de inhoud is, zou moeten zijn van wetgeving die ze gaan aannemen. Hadden ze dat niet al moeten weten dan? Ja, het, het mooiste zou zijn als ze ook uh, al in een veel eerder stadium massaal het land intrekken om dat zelf te onderzoeken. Maar dit is vaak ook wel efficiënt. Dat er veel mensen op één dag bij elkaar zijn en dan ook met elkaar in gesprek kunnen over uh, ja, en, en kunnen duidelijk maken wat ze vinden van bepaalde maatregelen. Ja, een van de springende punten natuurlijk in die wetwerk en bijstand is het onderdeel tegenprestatie. We hebben het er eerder in deze uitzending ook over gehad. U uh, moet als gemeente tegenprestaties gaan vragen aan mensen die een uitkering ontvangen. Ja. Ziet u daar iets in? Nee, ik heb al eerder duidelijk gemaakt... dat ik dat echt een van de meest kwetsbare onderdelen van de wet vind. Um, A, omdat gemeenten verplicht worden om dat te doen... en B, omdat ik vind dat uh, de bijstand een grondwettelijk recht is, niemand zit er voor zo'n lol in... de meeste mensen, verreweg de meeste mensen die in de bijstand zitten... willen daar zo snel mogelijk uit. En dan gaat het natuurlijk niet aan om te zeggen... ja, bijstand en daar moet je iets voor terug doen voor de samenleving. Ik vind het enige wat je kan vragen en moet vragen van mensen in de bijstand... je moet met ons alles eraan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dat mag je vragen. En daardoor zou je dus ook iets kunnen doen? Jazeker. Jazeker, en dat vragen we ook. En dat is, dat is, ook, dat is nu ook al een wettelijke verplichting. Ja. Dus daar heb je die extra verplichting niet voor nodig. Ja, maar is het dan een kwestie van het anders benoemen... of, of heeft het ook een hele andere inhoud? je nou, zou je kunnen zeggen, eh, kan de inhoud hetzelfde zijn. Maar de bedoeling is natuurlijk een heel andere. De ja, bedoeling, het is niet zo, je hebt bijstand... en dan verwacht de buurvrouw van jou dat je daar zichtbaar iets voor terug doet. Want zo wordt het dan een beetje. Hè. Je mag blij zijn met je bijstand. Je moet er dankbaar voor zijn. Ja, maar dat... als het nou gaat bijvoorbeeld om, om reïntegratie... en je moet toch hetzelfde soort, ja, soort van werkzaamheden doen... Dan, dan voelt dat toch ook zo? Nou... Nee, want het gaat. Uh, nee, re-integratie is echt, echt iets heel anders dan een tegenprestatie. Iets terugdoen omdat je een bijstandsuitkering hebt. Als het gaat over reïntegratie gaat het vaak over uh, dingen als, ja, mensen die, vooral mensen die lang werkloos zijn uit het arbeidsproces, die hebben er moeite mee om weer op tijd te zijn, te werken met strakke planningen en uren. Uh, ook soms saai werk te doen. Want dat is het werk waarmee je nog een baan kan krijgen... en geld kan verdienen. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal... dan dat je uh, nogmaals iets moet doen... omdat je geld krijgt van de overheid. Ja, maar toch blijkt uit, uit, uit onderzoek ook... we hadden hier een onderzoeker eerder in de uitzending... dat het toch ook wel eens op wordt opgevat als een soort taakstraf dan. En dan weet je misschien wel dat er... En dan staat er netjes op papier van dit is om u weer te doen... Voor hoe het is om te werken, maar ze ervaren het anders. Dat lijkt, lijkt me ook voor u zo lastig... om dat goed en helder te kunnen communiceren naar mensen. Nou, dat onderscheid is op zich... Nee hoor, dat weten mensen wel. Waar het op hangt, dat is... als je dat dan doet, een reïntegratietraject... dan moet daar aan het eind ook wel een baan zijn. En dat is waar we nu natuurlijk tegenaan lopen. Dat met de oplopende werkloosheid is het heel moeilijk... ook voor ons, om mensen uit de bijstand... Aan het werk te krijgen. Werk te krijgen. Ja, toch is het de bedoeling eh, dat u die tegenprestatie gaat vragen... ook als, als daar eh, niet nu en in de toekomst een baan tegenover staat. Dus hoe gaat u dat doen dan? Nou ja, kijk, de wet, het is nog niet helemaal een gelopen race. Wij hebben, wij hebben ook op zo'n soort hoorzitting als vandaag over de participatiewet eind vorig jaar aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt. Doe dat nou niet, want je doet iets wat, wat je eigenlijk van geen enkele andere burger wel, uh, niet uh, vraagt. Uh, vervolgens maak je het voor gemeenten heel erg lastig, want wij hebben uitgerekend, we hebben zo'n 150 mensen nodig, extra mensen nodig, om te controleren vervolgens of mensen wel vrijwilligerswerk doen of iets terug doen. Hè? Dat zijn allemaal mensen die ik veel beter op een andere manier kan inzetten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen aan het werk komen. De Tweede Kamer gaat er pas uh, uh, deze week over spreken. En ik hoop dan ook dat op dit punt uh, de, de staatssecretaris ruimte voor gemeenten zal laten. En ik heb daar ook wel goede hoop op moet ik zeggen. Waar passeert u dat op? Nou, ook omdat de signalen vanuit de Tweede Kamer natuurlijk zo zijn. Ja, maak daar nou niet een strakke landelijke regeling van. Maar zorg dat gemeenten, als dat nuttig is en goed is, dat kunnen doen. Maar niet dat dat al vanuit Den Haag verplicht wordt. En als dat wel verplicht wordt? Nou ja, dan zal ik het in elk geval zo inrichten... dat een tegenprestatie altijd voor mensen oplevert... dat ze ook dichter bij de arbeidsmarkt komen. En niet zomaar, je moet iets terug doen. Dus uh, ga, nou, ga maar, weet, weet ik veel wat, voor nutteloze dingen doen. Maar nee. hoe kunt u dat garanderen, mevrouw Van Nes? Nou, dat, uh, dat hangt echt af van, wat zijn jouw vaardigheden? Wat wil je nog leren? Wat moet je nog leren? Wat helpt jou om dichterbij een baan te komen? Eerlijk gezegd lijkt me dat voor uh, alle gemeenten dan zinvol om te doen. Dat lijkt mij ook, ja. Maar goed... Uh, ik bedoel ik, ik, ik praat voor de gemeente Amsterdam, ik hoop. En ik praat ook met collega's, ik hoor ook dat vele anderen dat ook doen. En ik hoop alleen maar dat iedereen dat doet, ja. Want het heeft, kijk wij in Amsterdam, we hebben zo'n 38.000 mensen in de bijstand. Heel veel mensen zitten daar op heel lang de eerlijkheid gebied te zeggen... dat het voor niet al die mensen mogelijk is om weer aan het werk te komen. Maar ik zeg altijd, het gaat mij niet gebeuren... dat we nu in 2014 weer opnieuw een generatie krijgen... die in de bijstand terechtkomt en die daar niet meer uitkomt. Dus daar ben ik behoorlijk streng in. Stel ik ook hoge eisen aan. En dan vraag ik ook aan mensen, nee... Soms is het vervelend, maar je moet ook alles doen om eruit te komen... want je zal straks, dat bewijst de praktijk ook... mensen die weer aan het werk komen zitten binnen de kortste keren... natuurlijk op een veel hoger inkomen dan die mensen die in de wijsland blijven. We gaan kijken wat de hoorzitting oplevert... en wat dan uiteindelijk het besluit wordt... en de ruimte die u dus wel of niet als gemeente krijgt. Dank voor uw toelichting. André FNS, wethouder in Amsterdam. Goedemiddag. waar je toch altijd inderdaad een beetje happy van wordt. Farrell Williams was dat. Met duizenden demonstranten op straat is de situatie in Bangkok... op dit moment ronduit explosief en onvoorspelbaar. In de Thaise hoofdstad wordt er hevig betoog... tegen de regering van premier Yingluck Shinawatra... die gezien wordt als marionet van haar broer, en dat is oud-premier Taksim. NOS-verslaggever Joris van den Kerkhof ging vandaag naar Schiphol... om van reizigers naar Bangkok te horen... met welk gevoel ze nou eigenlijk het vliegtuig instappen.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 Berichten uit Bangkok zijn dat er wat, wat gerommeld wordt enzovoorts. Aan de andere kant, we hebben een goede reisorganisatie. Misschien dat ze het programma omgooien en dat we niet beginnen met een paar dagen in Bangkok. Maar dat we meteen eerst aan de rondreis beginnen. En verder, ja... Ik heb er vertrouwen in dat het allemaal wel geregeld wordt voor ons. Hij heeft het nieuws bijgehouden, maar toch geen enkel beletsel om te gaan. Het is een beetje gerommel in het centrum van Bangkok. Dat zijn we in Nederland ook, ook, ook gewend. Dus is een, een, daar komt bij ons ook voor. Ja, misschien zijn dat, wij heel naïef, ik weet het niet, maar we gaan er maar gewoon naartoe. Nou, dat is dan een goede instelling. Het is eigenlijk de eerste keer dat we op vakantie gaan met een organisatie. En dan denk ik van, ja, nu is het ook niet meer mijn verantwoordelijkheid. Maar de verantwoordelijkheid van van de reisorganisatie. En daar vertrouwt dan nog op. Dan volgt een analyse van de situatie in Thailand op dit moment. Ja, dat is, uh, dat is erg moeilijk om, om goed te begrijpen wat, uh, hoe de situatie is. Dus ik heb begrepen dat, uh, dat uh, de, de, de oude president Thaksin dat hij uh, terug wil komen en uh, daarom uh, zijn zus uh, naar voren heeft geschoven. Ja. Die is dus nu... Uh, President. En uh, ja, het is dus een, een, een trucje om, uh, om binnen, om dat ontwikkelde uh, toegelaten te worden. Jonge mensen die al eerder in Thailand zijn geweest, ook toen er problemen waren, niks van gemerkt. helemaal nou, niks. Nee, nee, totaal niet. het is gewoon daar lekker vakantie vieren. Gewoon een heel rustig baaitje zitten, waar we lekker, ja, lekker relaxed zijn. Uh, nou, we zijn niet zo lang in Bangkok. We zijn er maar twee dagen, dus... Ja, ik las dat we met name vandaag die uh, demonstraties waren. Ja, wij vliegen vandaag dus. Het komt allemaal wel goed. In ieder geval voor de vakantiegangers die vandaag van Schiphol naar Bangkok vertrekken. Dat gevoel hebben zij zelf tenminste. Maar is er, is er op dit moment echt een negatief reisadvies of zo naar Bangkok? Nee toch? Het is wel druk in Bangkok zelf ja. met demonstranten. Ja. Ja, nee, dat uh, gaan we, kijken we dan wel. We gaan eerst 2,5 week lekker op de, eilanden, op de eilanden vertoeven. Trending Topics met Lambert de Bruin. Onze social media redacteur Lammert, uh, wat uh, ben je vandaag tegengekomen? Nou, jullie hadden hem net in de uitzending, Pieter Hilhorst... maar er werd ook heel veel over hem getwitterd. Hij moest het echt wel een beetje ontgelden. Vandaag. De financiën in Amsterdam? Ja, precies. Eind vorig jaar keerde de Amsterdamse Belastingdienst... Uh, fouten betalingen uit aan 9000 minima. En het is maar de vraag of een deel van het geld nog terug te krijgen is. Uh, er wordt nu gezegd, nou, onderzoek ook door de gemeente Amsterdam... dat anderhalf miljoen euro waarschijnlijk gewoon kwijt is. En ja, dat vinden de twitteraars niet leuk... Um, de post online, was Paternotte, die twittert... nou, dit lijkt mij het einde van Hilhorst. En dat voor de verkiezingen arme P van de A020. En oud-CEO ASR Vastgoed, voor Kooistra, die zegt... het is zaak de pedante wethouder Hilhorst... onder de verscherpt toezicht te plaatsen... na het zoveelste financiële plunder. Dus uh, dat krijgt toch wel een staartje, en waren misschien inderdaad meer problemen daar. Precies. En uh, dan iets opvallends: uh, sinds vorige week heeft de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden een uh, nieuwe leader Die is vernieuwd. Hij klonk oh. eerst uh, klonk hij zo... Voor mij was dit eigenlijk al de nieuwe lieder. Ja, hè? was de eerste. Dat was de allereerste. Uur. Ja. Eerst voelde hij nog anders. we ja, nou gaan, maar kl nu klinkt hij zo. Ja, ik hoor dat niet hoor. Ik durfde het niet te zeggen. Nou, het is een andere sagarace, het is een ander achtergrondkoortje. en oh. vooral die uithaal aan het eind. Die vinden het heel veel mensen. Gedeelte, ja. De, deze. deze uithaal ja, die vinden heel veel mensen een beetje vals klinken. Dus er wordt heel veel over getwitterd, heel veel Facebook posts waren er over vorige week. Ja. En nu sinds vandaag is er een online petitie gestart. Tegen deze tune wil de oude terug. Dus eh, kijken of dat uh, gaat lukken. En verder uh, werd er een artikel van Arno Grunberg... vandaag uit de Volkskrant veel gedeeld. Uh, hij had vanochtend een voetnoot over de Olympische Spelen. En uh, de samenvatting is eigenlijk dat hij de verantwoordelijkheid... niet alleen bij de politiek, de koning en de sporters legt... maar ook bij jezelf. Ben je nou echt zo voor de homorechten in Rusland... als het je echt zo aan het hart gaat... kijk dan niet naar de Olympische Spelen. Dus hij pleit eigenlijk voor een boycott om te kijken als naar de sporters. Ja. En dat, dat, het spreekt, dat spreekt mensen aan of vinden ze het juist een verkeerde suggestie? Het spreekt resten. mensen wel aan, want iedereen heeft natuurlijk een mening... over de politiek, over de koning, over het IOC, over Rusland. Maar ja, je kan zelf ook iets doen. Kijk eens naar jezelf, ga dan niet kijken. Nou, heel confronterend. je dankjewel. Uh, dat brengt ons ook meteen uh, naar Gees Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Want, Reis, uh, jullie dachten ja. vanochtend, kom, laten we eens even snel een peiling gaan doen. over wat de mensen vinden van die zware delegatie ja. van Nederland. die gaat naar Sochi. Ja, die delegatie is, is natuurlijk bekendgemaakt. Uh, nou ja, dan is het natuurlijk heel leuk om, te, om te, te kijken of mensen vinden dat die delegatie te zwaar is. Zeker als dat het, het afgelopen weekend wordt gezegd door bijvoorbeeld Nelly Kroes. door bijvoorbeeld uh, Diederik Samsom. Hè. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Ja, en bovendien. En hebben jullie met het panel ook eerder al gepeild wat, van wat vinden jullie, wie zou erheen moeten? Ja, precies. Rond de, rond de jaarwisseling hebben we dat gedaan. En uh, toen vond uh, uh, een krappe meerderheid dat, uh, dat de koning de openingsceremonie beter niet bij kon wonen. En vond, bijna twee derde van de deelnemers vond dat Rutte niet moest gaan. Nou, die cijfers die zijn nu wel iets anders. Uh, ik noem nog geen directe cijfers, want de peiling die loopt nog is in volle gang. We hebben 6.500 uh, deelnemers op dit moment. Ik kan wel de trends bespreken. Nou, ja. die trends die zijn ook duidelijk genoeg. De meeste mensen vinden dit uh, een te zware delegatie. Koning en de minister van Sport en de premier, allemaal bij elkaar. Dat is wat te zwaar. Ja, dus ja, wie moet er dan wel en niet naar Sochi gaan? Hebben we natuurlijk even gevraagd. En dan zie je dat uh, allereerst Willem-Alexander, Koning Willem-Alexander, die mag gewoon gaan van de meeste mensen. Heel veel uh, mensen zeggen ja, hij is niet alleen koning, hij is ook IOC-lid en daarom geweest. Hij geweest. Maar goed, wel erenlid volgens mij nog. Ja. He, en, en hij hoort gewoon in Sochi. Nou, ook uh, minister Schippers van Sport, een ruime meerderheid, vindt dat zij gewoon moet gaan vertegenwoordigt sporters. En dat is niet het probleem. Je voelt hem al hangen. Uh, premier Rutte, dat is voor veel mensen wel een probleem. Brug, brug te ver. Eigenlijk dit... zijn ze het eens met Diederik Samson van de PvdA. Ja, de meeste mensen die zeggen op dit moment in deze peiling... die zeggen uh, de premier, ja, dat is anders dan die andere twee... dat is een politiek signaal. Hè, het is eigenlijk een signaal dat, uh, ja, ook omdat alle buurlanden... Uh, uh, uh, hun staatshoofden niet laten gaan. En wij komen met een topdelegatie. Ja, dat, uh, dat valt extra op. Ja. En uh, wat Lammert zojuist uh, aangaf... Uh, ja. de, de, de suggestie van Arno Grunberg vanochtend in de Volkskrant... van nou, dan kijken we ook maar niet. Want dat is misschien wel het allereerlijkste om te doen. Ik heb het in alle eerlijkheid wel even overwogen. Maar ik heb het niet gedaan. Uh. Ik vind dat, dat net iets te licht. Ik vind de suggestie goed, hoor. Maar ik verwacht gewoon zelf ook persoonlijk niet... dat kijkcijfers massaal gaan crashen. Uh, het is wat Lammert net zei. Iedereen heeft een mening over de premier, over de mensenrechten in Lekker makkelijk. Maar ja. als we gaan kijken, dan gaan we gewoon kijken. Ik ben toch Sven Kramer en Irene Wüst zien. Natuurlijk, rest. Nou kwam er over die delegatie nog een aardig nieuwtje naar buiten vandaag. Ja, in het NRC uh, wordt vandaag gemeld door Mark uh, Kranenburg... Uh, op basis moeten we wel zeggen van anonieme bronnen... Uh, dat er eigenlijk een, een deal is gemaakt. Dat we dus nu zo'n zware delegatie naar Sochi laten gaan... en dat onder andere daardoor uh, de Greenpeace-leden... die daar gevangen zaten, ja. uh, vrij zijn gelaten. Ja, ik kon dat helaas niet meer laten meegaan. Het is wel echt opvallend bericht natuurlijk. Uh, ja, Rutte zelf, die zal dat ongetwijfeld ontkennen. De RVD doet dat volgens ja, mij ook. Rvd maar Rutte Rvd zelf heeft, het. heeft natuurlijk altijd gezegd dat hij er nooit over heeft getwijfeld om dat hij er nooit over heeft gedacht, moet ik zeggen om, om niet te gaan. Nee, dat wordt ook gezegd. al. In het najaar is vanuit het kabinet aan de Russen gemeld dat inderdaad koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Mark Rutte naar de spelen zouden komen. Ja, premier Rutte wil dus die dialoog aangaan. Hè. Dat is wat hij heel belangrijk vindt. Nou, Een overgrote deel van de mensen in onze pijler Gelooft echt niet dat hij daar op dat feestje gaat staan in Sochi dat hij daar tegen premier Poetin of tegen president Poetin gaat zeggen: ehm, leuk feestje, maar nu even de mensenrechten. De meeste mensen denken dat hij dat niet ter sprake zal brengen, maar denken, denken zij dan dat hij daar gaat doen: gewoon feestveren? Ja, dat denken ze. Ja, ja. Want je, hebt, je hebt ook mensen aan het woord, Laatje. vanavond, ja, zeker. En uh, ik, ik kan ook één reactie voorlezen die, uh, die we hebben binnengekregen: iemand die zegt ja, Rutte vertegenwoordigt het Nederlandse volk en niet de sportgemeenschap, en dan moet je je dus niet willen mengen onder regeringsleiders die in Nederlandse ogen onfris zijn. En dat argument hè, dat hij zo mooi in discussie met Poetin kan aangaan... over de mensenrechten in Rusland, dat slaat natuurlijk nergens op. Uh, dat gaat hij natuurlijk nooit doen, zegt deze persoon. Nou, heel veel mensen denken er zo over die zeggen... leuk hoor, het argument van een dialoog aangaan. Dat is ons niet sterk genoeg. We moeten gewoon boycotten. Ja. Ja. Want het wordt toch de Poetin-show. Juist. En het gaat, het gaat ook in jouw peiling uh, over, over deze delegatie. Dat wil zeggen inderdaad de koning, de minister-president. Het gaat niet over de vraag of sporters uh, zouden moeten zeggen. We gaan nee, nee de, daar heb ik ook niet voor gekozen. De afgelopen weken, die discussie wordt in de media ook eigenlijk niet gevoerd. Uh, het gaat vooral over politici en, en het politieke signaal... wat je als delegatie afgeeft. Nee, de, de, de discussie of sporters moeten gaan... Ja, die moet je eigenlijk maanden of misschien wel jaren uh, daarvoor al voeren... op het moment dat Sochi bekend werd. Dus uh, ja, omdat nu nog te gaan vragen, dat, dat leek me wat, wat achterhaald. Ja. Goed, uh, in één uh, vandaag vanavond vanaf uh, kwart over zes uh, op televisie. Ik begreep dat jullie ook nog uh, Camille Eurlings in de uitzending hebben. Ja. Lambert ja, misschien nog inderdaad. even? Ja. ja, we hebben hem benaderd. Want hij is tot nu toe altijd stil geweest over dit hele onderwerp. He, hij nu. is het nieuwe ja. IOC-lid. Hij heeft Willem-Alexander opgevolgd. En tot nu toe hebben we hem niet gehoord over mensenrechten. Over homoseksualiteit. Over die hele discussie wie er wel naartoe moet, wie er niet naartoe moet. En nu vandaag heeft hij voor het eerst zijn mond opengetrokken. Hij, Wat gaat hij had zeggen, een overleg met Amnesty uh, International en het COC. En hij heeft tegen ons gezegd dat hij echt voor die homorechten heeft gevochten. En dat hij tot aan de vice-president. Van uh, Rusland toe dat hij uh, um, daarop heeft, op heeft aangedrongen dat die homorechten echt goed geregeld moeten worden en dat dat geen probleem mag zijn bij Sochi. Nou, we zijn benieuwd uh, wat dat allemaal gaat doen. En de precieze cijfers van het een-vandaag opiniepanel Gijs, die hier. Uh, 6, die... Nederland 1 vanavond. Oké. Okay. Goed, dan uh, tot zover Radio 1 Vandaag voor uh, vandaag. Uh, morgen om twee uur dan zijn we er weer op deze zender. Zo meteen, uh, zoals al gezegd, kwart over zes. Dan is 1 Vandaag er op tv op Nederland 1. Met onder meer de peiling van Gijs over de afvaardiging naar Sochi. En ja. uh, Camille Eurlings hoorden wij. Zometeen. Ja. Hier. Het is, heb je hem ook nog iets gevraagd even, over die delegatie zelf? Wat hij daarvan vond? Die kwam in of niet? Ja, daar hebben we wel iets over gevraagd. Maar ik heb hem zelf niet geïnterviewd. Oh, okay. Dus ik weet nog niet wat hij gezegd heeft. Dan dat moet je betekent dat we kijken. gewoon moeten kijken. Ja. Sorry. Even daar op tv. Zo er Zometeen Lara Rensen met het Radio 1 e uh, Maar we gaan eerst hier naar het allerlaatste nieuws luisteren. Uh, ik weet niet, dat gaan we. Uh, dat kunnen we ook eerder doen, toch? Het is al bijna. Ja, alle ja hij vijf. zit er toch. Ja, hij zit door, Toch, Donald. De Israëlische oud-premier Sharon wordt niet herdacht in de Tweede Kamer, heeft voorzitter Van Miltenburg laten weten. PVV-leider Wilders had een verzoek ingediend om Sharon morgen, bij het begin van de vergadering, te herdenken. Maar na overleg met de andere fracties heeft Van Miltenburg besloten dat dat niet gebeurt. Het is niet gebruikelijk om overleden premiers in de Kamer te herdenken. Staatshoofden worden soms wel herdacht, zoals onlangs Nelson Mandela. Sharon werd vanochtend in het Israëlische parlement herdacht en vanmiddag begraven. Vrijwilligers stelen jaarlijks miljoenen euro's van de organisaties waarvoor ze werken. Dat zegt onderzoeker Maarten den Oude in het Reformatorisch Dagblad. Uit een optelsom blijkt dat er jaarlijks zo'n 50 zaken met fraude en diefstal aan het licht komen... waarbij in totaal voor 10 miljoen euro is gestolen. Volgens de onderzoeker ligt het werkelijke bedrag nog hoger... omdat hij zich alleen gebaseerd heeft op zaken die openbaar zijn gemaakt. Het moet geld gaan kosten om in de gevangenis te zitten, dat vindt het kabinet. Staatssecretaris Teven wil dat gedetineerden en TBS'ers 16 euro per dag gaan betalen met een maximum van twee jaar. En ook ouders van veroordeelde minderjarigen... zouden moeten meebetalen aan het gevangenisverblijf. Het voorstel van Teven wordt nu bekeken door deskundigen. En de Nederlandse hockeyers hebben in het finale toernooi van de World League... gelijk gespeeld tegen België, 2-2 werd het. Het was de la het laatste groepsduel voor Oranje. Nederlanders eindigen daardoor in de groep op de derde plaats. En dat betekent dat Oranje woensdag in de kwartfinales... zo goed als zeker tegen aardsrivaal Duitsland moet. Dat zijn de hoofdpunten. En dan het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, in bijna het hele land is het droog, alleen in het westen komt een enkele bui voor. En vanavond houden we opklaringen, de wind draait naar het zuiden, neemt ook wat af. En ook vannacht zijn er eerste opklaringen, maar in de tweede helft van de nacht... wordt de bewolking dikker op de nadering van een front vanuit het westen. Het blijft vannacht wel droog en de temperatuur die zakt naar een graad of 4 in het westen... tot 1 graad in het oosten en noordoosten van het land. Morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten wat regenen... en in de loop van de dag breidt dat zich langzaam over het land uit... Maar in het noorden en oosten blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Want het front waar het om gaat verliest langzaam zijn activiteit. In het noorden en oosten schijnt de zon van tijd tot tijd. Elders is het bewolkt met af en toe regen of motregen. En de temperatuur die komt uit op een graad of zes. De wind waait morgen uit zuid tot zuidoosten is zwak tot matig. In de middag draait de wind in zuidwest-Nederland naar zuidwest tot west. Na morgen blijft het wisselvallig met veel bewolking. Af en toe wat regen. Blijft ook aan de zachte kant. Verkeersinformatie bij de AWB's Erwin Hart. Er staat in totaal 36 kilometer file in Nederland. 9 files, de dagelijkse files bij Rotterdam, vormen het leeuwendeel. Er is één opvallende file en dat is op de N325 richting Nijmegen. Tussen knopend Velpenbroek en Husse staat 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Hello, Mrs. White, how goes you? Luister!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 En een landelijk bevolkingsonderzoek, darmkanker, dat lijkt zo'n goed idee. ideeën... voorkomt er een hoop leed mee, beweren de initiatiefnemers. Opereren, chemotherapie, vaak ook bestralen. Maar, zeggen je veroorzaakt ook leed. Hoe dat zit, hoort u straks van een huisarts uit Amsterdam. Het is niet alleen als van een Het een in de familie. Het is als iemand in de familie gestorven is... als dus de Amerikaanse vicepresident Biden... op de begrafenis van Sharon vandaag. Een gevoel dat Israël deelt met Geert Wilders. NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag. Daarom zou de PVV-leider graag zien... dat de Tweede Kamer morgen de Israëlische oud-premier Sharon herdenkt. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat is zojuist bekend geworden. Politiek verslaggever Margreet Boer. Goedemiddag, Margreet. Ja, goedemiddag. Geert Wilders van de PVV had gevraagd om zo'n officiële herdenking. Hij krijgt dus niet zijn zin, begrijp ik? Nee, dat klopt. Hij krijgt zijn zin niet. Want de Kamervoorzitter van Miltenburg heeft besloten... om die herdenking niet te doen plaatsvinden. Ze zegt, ik stuur een condolencebrief naar Israël. Maar geen herdenking dus, wat Wilders dus wel wilde. Uit respect voor Sharon, zo zei hij. Maar het gaat niet gebeuren. Wat voor reden geeft ze aan... Dat het nou, niet doorgaat. Een officiële reden heeft ze niet gegeven. Er schijnt een handleiding te zijn. Waarin regels staan hoe je te werk gaat. Bij dit soort kwesties. Die worden nu opgeduikeld. Zodat we die ook even kunnen lezen. Maar die schijnen niet heel strikt om lijn te zijn. Uh, duidelijk is dat het alleen bij hoge uitzondering gebeurt. Om iemand te herdenken. Zo uh, werd gezegd. En dan is uh, de oud... Uh, de president van Zuid-Afrika, het meest recente voorbeeld, Mandela. Uh -huh. Maar dat is dus de uitzondering op de regel. En in dit geval vond de voorzitter het niet nodig... om een uitzondering te maken. Dan kun je ook afvragen, we hebben veel fracties uh, aangedrongen... Op een, uh, op een herdenking? We weten dus alleen van de PVV en de kleine christelijke partijen. ChristenUnie en SGP die vonden het prima. Maar als je dan de VVD belde, die zei... nou, we laten het aan de Kamervoorzitter over. Ze mag het zelf weten. De SP die zei, ja, van ons hoeft het niet, maar we zullen niet dwars liggen. Dus zo heeft de Kamervoorzitter... Zit een aantal fracties uh, gesproken en daaruit geconcludeerd... ja, er is geen hele grote vraag uh, voor. Dus er is ook niet heel veel steun, zou je concluderen. Tegendeel misschien ook niet. En daaruit heeft ze dan geconcludeerd... ik uh, doe het niet en ik stuur een brief. En ik laat dus alleen bij uitzondering door de Kamer... een herdenking plaatsvinden. Goed. Margreet Boer vanuit Den Haag. Fijn dat je ons even hebt uh, bijgepraat. Uiteraard proberen wij op dit moment Geert Wilders te bereiken in Israël. We hopen later nog op een reactie van hem. Vanochtend was in Jeruzalem voor het Israëlisch parlement, de Knesset, een herdenkingsdienst voor Sharon. In de middag werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht in Sederot. Op de familieboerderij daar werd Sharon naast zijn vrouw Lily begraven. Er waren verschillende wereldleiders bij aanwezig, onder wie daar is die weer de Amerikaanse vicepresident Biden. Well, when the topic of Israel's security arose, you immediately understood how he acquired the nickname Bulldozer. Mr. Tony Blair, Special Envoy to the Middle East and the former Prime Minister of the United Kingdom. A warrior to create his country, yet wise enough to know that war alone could not secure its future. <laughs> Minister Wim Kok, former Prime Minister of the Netherlands. Let him take his place in the history of Israel with pride. <laughs> op het in de begrafenis van de Israëlische oud-premier Sharon. De Hebreeuwse spreker die u hoorde was de Israëlische president Peres... die zijn toespraak afronde met de woorden rust in vrede. Je was een groot leider. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Acht minuten over half vijf. U gaat naar de gevangenis, u gaat niet lang start... en betaalt 16 euro per dag. Ja, in de cel zitten gaat geld kosten. De eerste twee jaar betaalt een gedetineerde... als het aan staatssecretaris Teven ligt tenminste... 16 euro per dag. En als hij of zij minderjarig is... dan gaat de rekening naar de ouders. Ik heb contact met Bart Nooitgedacht... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Meneer Nooitgedacht, goedemiddag. Goedemiddag. Het was al langer bekend hè, dat Teven een bijdrage wilde vragen. Dat Tot. wordt dus, als het aan hem ligt, 16 euro per dag. Wat vindt u van dat bedrag? Ja, het is onzinnig. Het is een bedrag wat de meeste gedetineerden niet zullen kunnen betalen, dat is een feit. En uh, verder is het een druppel op de gloeiende plaats als je bedenkt dat de kosten van detentie per dag per gedetineerde de 200 euro overstijgen. Um, daarnaast is het principieel onjuist, denk ik, omdat je hier toch te maken hebt met de meest vergaande uitoefening van staatsmacht... Het opsluiten van mensen en om daar geld voor in rekening te brengen... waarvan je weet dat ze het niet hebben of dat het niet te verhalen is, is uh, symboolpolitiek. Hmm. Laten we even kijken naar de redenering van uh, staatssecretaris. Die vindt het niet vanzelfsprekend dat de samenleving voor kosten uh, van gevangenschap opdraait. Het lijkt me wel vanzelfsprekend. Het is, wat ik al zei, de meest vergaande uitoefening van staatsmacht. En uh, je ontneemt mensen de vrijheid al dan niet terecht... Um, en dat zijn de uitstekkosten waar de samenleving voor zou moeten opdraaien. Ja, maar goed, die mensen hebben schuld, dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen, nietwaar? Ja, maar er komt nog bij dat uh, in de meeste strafzaken waar sprake is van crimineel vermogen, uh, dat er ontnemingsvorderingen worden opgelegd, waar ook gijzelingen aangekoppeld kunnen worden. Uh, als er slachtoffers te betreuren zijn, dan zullen er slachtoffervergoedingen moeten worden betaald. Kortom, je stuurt ge gedetineerden met een fenomenale schuld terug de samenleving in. Dus dat leidt uiteindelijk alleen maar tot nog meer problemen als ze vrijkomen. Klopt. Is uw redenering, meneer, nooit gedacht. Klopt, en de staatssecretaris zegt weliswaar in zijn uh, wetsvoorstellen... dat resocialisatie niet mag worden geblokkeerd. Maar uh, dat zijn mooie woorden, alleen in de praktijk zal blijken... dat dat toch wel degelijk het geval zal zijn. Uh, omdat die gelden, zo schrijft hij, ook gewoon betaald moeten worden... Uh, ondanks een uitstelmogelijkheid of weet ik veel wat voor... Uh, mm -hmm. De bond van wetsovertreders hebben inmiddels ook gereageerd. Die gaan nog wat verder. Die denken zelfs dat het in strijd is met Europese regels. Denkt u dat zij daarin gelijk hebben? Nou, ik moet u zeggen, ik heb dat antwoord nog niet. Uh, ik heb er uh, vanmiddag uh, een studie naar verricht. Maar ja. uh, het zou mij niet verbazen als er internationale rechtsinstrumenten zijn... waarin inderdaad in staat dat de staten verplicht zijn om de kosten voor detentie te dragen... Uh, de vraag is alleen hoe hard die rechtsinstrumenten zijn. Uh, dus dat zal nog moeten blijken. En ik heb nog niet gevonden waar de bonds van wetsoevertreden zich op baseert. Nee, nee, wij ook niet eigenlijk. Dus uh, dat blijft nog even zoeken. Um, ja, uh, u zegt het al, het is een klein deel van uh, het hele bedrag wat een gevangene kost. Hè? Zou je er, er dan voor zijn om dat, dat, kan ik mij haast niet voorstellen, maar om, om een groter bedrag nog te laten betalen door uh, gevangenen? Nee, Alleen maar de, de, de kritiekpunten die ik zojuist heb geuit. Het is, het is zinloos, het gaat niks opleveren. Er zijn in het verleden ook al eerder voorstellen gedaan die zijn berekend. En daaruit bleek dat de incasso-kosten uh, de, uh, de opbrengsten overtreffen. Met andere woorden, het gaat waarschijnlijk alleen maar geld kosten en ellende. En je stuurt uh, medeburgers, want dat zijn gedetineerden, toch met uh, schulden. En ik denk ook meer wrok naar de samenleving, terug uh, die samenleving in nooit gedacht. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Hetzelfde minuten over half vijf gaat de snelweg naar de A15. Er moet een inhaalverbod voor vrachtwagens komen op die snelweg. Met name tussen de knooppunten Del en Valburg. Dat wil regio Rivierenland. Een samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren. Vorig jaar waren er opmerkelijk veel ernstige ongelukken op die A15... Ik heb dan ook contact met Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen... en voorzitter Bereikbaarheid Regio Rivierenland. Mevrouw de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt dat klopt. U, Kunt u aan mij en aan de luisteraars eens uitleggen... wat er allemaal misgaat op de A15... al met name dat gedeelte tussen Del en Valburg? Ja, nou, het is eigenlijk uh, vrij overzichtelijk wat er gebeurt. Uh, we hebben al een paar jaar geconstateerd dat de file druk omhoog gaat... dat er gewoon meer vertraging is. Uh -huh. En mensen die daar elke dag rijden, die zullen dat allemaal beamen... En we hebben het afgelopen jaar in 2013 echt, uh, ja, volgens mij wel een verdubbeling van het aantal ongevallen gehad. En uh, dat waren de richting eind van het jaar hadden we zo'n 15 ernstige ongevallen, waarvan uh, drie met een dodelijke afloop. En dat is fors meer dan dat wij uh, gewend zijn. Mm. En dat ligt allemaal aan vrachtwagenchauffeurs die inhalen? Nou, dat zou ik niet zo durven zeggen hoor. Nou ja, nee, maar... het gekke is, er u, is u komt niet voor niks gedaan. met een inhaalverbod voor vrachtwagens. Nee, dat is een van de maatregelen die wij de minister suggereren als zijnde een van de oplossingen. Er is onderzoek gedaan, onder andere door Rijkswaterstaat, om te kijken waar komen die ongevallen nou van. En die hebben een aantal mogelijke... Oorzaken genoemd. En een van die oorzaken is dat er toch wel heel erg veel uh, vrachtwagens op de A15 rijden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd constateren wij ook met elkaar dat er uh, rondom Tiel uh, veel uh, in- en uitvoegstroken zijn. Dat er wat viaducten zijn. En dat met elkaar geeft gewoon een onoverzichtelijk beeld. De snelweg is ook gewoon verouderd. Uh, en wij hebben voorgesteld dat, uh, nou ja, er wordt een lange termijn studie gedaan. Daar zijn we heel erg blij mee. We Hebben de minister ook voor bedankt dat ze daarmee begonnen is. Uh -huh. Maar voor de korte termijn hebben wij gevraagd, hoe kunnen we nou niks doen met filedetectie en vrachtwagenverkeer uh, inhaalverbod? Oké, okay, dat zijn dus de twee punten waar u met name wil uh, richten. Ja, dat zijn twee richten. maatregelen. Ja. En die file detectie, uh, daarmee geeft u uh, automobilisten... als het ware uh, alvast een signaal dat er file dreigt te komen? Of wat moet ja. ik me daarbij voorstellen? Nou, in, het, in het verleden had je altijd... en die heb je nog op heel veel snelwegen, matrixborden. Nou, het hele stuk A15 waar wij het over hebben... wat een fors lang stuk is, daar, hangt geen, uh, daar hangen geen matrixborden. Uh -huh. En dus kan het gebeuren dat je achterop een file rijdt... zonder dat je daar erg in hebt. En zeker uh, met laagstaande zon of een viaduct zie je ze niet... Maar er zijn gelukkig ook nog andere manieren van filedetectie En dat is bijvoorbeeld zo'n uh, zo bord met een driehoek waar autootjes oplichten. Ik weet ja. niet of u zich er iets bij voor kunt ja, ja, stellen. Zeker, maar... zeker, ja, zeker. Nou ja, dat zijn mogelijkheden. Als je die nou op de punten neerzet... waar je vaak uh, beginnende files hebt en die lichten op... Ja, dan ben je als automobilist ook gewaarschuwd. Maar volgens mij is de minister niet meer zo van de matrixborden. Nee, daarom vragen we ook om filedetectie. Daarom doen we het iets algemener. Oh. Uh, want die matrixborden, daarvan zegt de minister... en volgens mij wel terecht, dat is een beetje oude technologie... Mm -hmm. Uh, maar de nieuwe technologie, dat zijn vaak uh, de technologie die je in de auto hebt. Dat is bijvoorbeeld je TomTom uh, Tom of andere uh, van dat soort apparaten. Maar het probleem daarmee is, is dat je die vaak niet aan hebt staan als je een bekende route rijdt. Oh, okay. Dus u raadt ja. mensen aan om voortaan op de A15 de boel ja. aan te zetten? Nou ja, nee, eigenlijk vragen wij de minister, doe nou even tot, tot er een echt goed systeem is, doe ons nou die driehoesborden. Ja. En dat is iets anders dan een matrixbord. Dat schijnt ook iets uh, makkelijker te organiseren te zijn en iets betaalbaarder te zijn. Ik snap het. Dus dat vinden wij wel een mooi compromis tussen het matrixbord en de in-car technology waar de minister het altijd over heeft. Dit dit altijd. Is de tussenoplossing dus. Miranda ja. de Vries, burgemeester van Geldermalsen en voorzitter bereikbaarheid van de regio Rivierenland. Dank u wel hoor. Graag gedaan. En straks op de Horecava worden innovaties gepresenteerd. waarmee je de branche het economisch tij hoopt te keren. Maar eerst de verkeersinformatie er met de hart. staan er files toevallig? Ja, toevallig op de A15? staan er files. Uh, dat is moeilijk te detecteren natuurlijk. Hè? <lacht> nee als iemand een file ziet, kan hij zich altijd melden. ook op de A15. De A15 is een, een moeilijk gebied inderdaad om um files van te melden, omdat het. Uh moeilijk doorgegeven kan worden, tot okay. nog toe. Hè? Ja, dat zijn um, ja. Er is iets gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Knopentebrechtseplein en de Van Brienenoordbrug... zijn twee rijstroken dicht. Vier auto's reden op elkaar. en Daarom staat er dan weer een file op de A20 richting Gouda. Tussen Spaanse polder en Knopentebrechtseplein staat 6 kilometer. Dank je wel. Ja. Het Nationaal bevolkingsonderzoek darmkanker is vandaag officieel gestart. U het erover kunnen horen op Radio 1, onder andere vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. De eerste uitnodigingsbrieven zijn de deur uit. Op de lange termijn is de verwachting dat daardoor jaarlijks 2400 mensen minder zullen overlijden aan darmkanker. Dat is een groot voordeel, maar zeggen critici, er zitten wel wat haken en ogen aan dit onderzoek. Bart Meijman is huisarts in Amsterdam. Meneer Meijman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn die haken en ogen volgens u? Nou, er zijn heel veel uh, haken en ogen. Kijk, in het algemeen is bij dit soort screening... eerder sprake van uh, inleveren van onbezorgde levensjaren... dan een, een kleine kans om wat langer te leven. Um, onderschat wordt wat het bij mensen doet als een test positief is... of als er iets gevonden wordt in de darm wat niet echt kanker is... maar wat dan in de volksmond als het ware een soort voorstadium van kanker is. En dat, komt, dat zal bij dit bevolkingsonderzoek heel veel voorkomen. En daar worden mensen heel ongerust van. Uh, en hebben dus het gevoel dat, dat ze mogelijk toch met iets in hun lijf rondlopen... Los daarvan uh, komen er ook nog echt medische complicaties voor. Van uh, bloedende poliepen tot, uh, zeg maar, uh, in enkele gevallen, dat, dat is niet enorm veel... maar het komt toch voor en dat moet uh, niet uh, ontkend worden. Mm -hmm. Het perforeren van, uh, van darmen uh, en uh, ook met uh, doden ten gevolg. Ja. En dat weegt voor u, uh, meneer Meijman, niet op tegen het aantal... dat minder zal overlijden door zo'n onderzoek? Nou, waar ik een groot probleem heb is dat dit zijn hele moeilijke dilemma's die mensen voorgelegd krijgen. Want er zijn dus voor's en tegen's. Dus het is ook niet zo dat je kan zeggen... Dus er zitten helemaal geen voordelen aan. Natuurlijk zitten er ook voordelen aan. Alleen de afwegingen om een keuze te maken... van wat moet je nou eigenlijk doen... is heel erg ingewikkeld. Nee. Hè? Om, uh, daar, daar kun je avonden over praten. En je kunt je afvragen of een overheid... dus ongevraagd zijn burgers... dit soort dilemma's voor moet leggen. Want je krijgt zo'n poeptest thuis toegestuurd. En dat betekent eigenlijk al... en dat, dat is ook bekend vanuit de psychologie als de overheid zegt doe dit, ja. dat het merendeel zal zeggen, nou ja, dat doe ik, want uh, daar zullen ze wel goed over hebben nagedacht. Zich niet realiserend dat als die test positief is, hè, en dat is in, uh, in 7% van de gevallen, uh, je dus verder zal moeten gaan voor een coloscopie. Hè, en dat is best wel een ingrijpend uh, onderzoek, nou ja, met allerlei complicaties. En in ieder geval het gevoel uh, er is iets niet goed bij mij. Terwijl, maar bij een heel klein aantal op deze enorme aantallen, want het gaat uiteindelijk om, om ruim 70.000 coloscopieën... Uh, uiteindelijk uh, kanker gevonden wordt. Nou, ik hoorde vanochtend bij ons in de uitzending dat het gaat om 40 procent... van de mensen die uh, uiteindelijk blijkt dat er poliepen zijn of toch kanker. Jawel, maar het, het, het, dat is toch geen klein aantal? Het lastige is dat je. Kijk, het is, het is heel erg hoe je met cijfers speelt. Zeg maar, hoe je er tegen aankijkt. Van de andere kant kan je ook zeggen: de kans om te sterven als mens aan een coloncarcinoom, aan een darmkanker, is 2%. Door dit bevolkingsonderzoek wordt dat verlaagd naar 1,5%. Dus dat is. Hm. Ja, zo kan je er dus ook tegen aankijken. Um, en, en, en, en het percentage van mensen die veel meer ongerust worden en zich zieker gaan voelen. Uh, Omdat het... ze zich geestelijk uh, zieker gaan voelen wellicht. Omdat het. Ja. een gedachte is. Dus ja, maar dat is, dat, is, dat is niet zomaar iets van goh, uh, aanstelleritis. Dat zien wij als huisarts natuurlijk ook vanuit de andere bevolkingsonderzoeken... zien wij dat enorm veel. Hm. Hoe moeilijk het al is om iemand uit te leggen als een, een uitschrijkje... Uh, in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederkanker. Als die ietsje afwijkend is, dan terecht wordt iemand heel ongerust. Terwijl het misschien helemaal niks zegt. En dat ga je met dit soort onderzoeken enorm doen... In principe ongevraagd. Je kan natuurlijk zeggen... Ja, iedereen die kan dat zelf beslissen. Maar uh, dat zou eigenlijk zijn als, je als het bekend is dat er zo'n test is. Nee, ik begrijp het. Ja. Dat is toch zachte druk op de een of andere manier. Ja. Althans, die ervaren mensen. En u krijgt al die ongeruste mensen in de praktijk, meneer Mijman. Nou, wij zullen daar een aantal van krijgen. En uh, daarnaast uh, creëer je op deze manier natuurlijk... een enorme hoop uh, overdiagnostiek en overbehandeling. He, er worden enorm veel onderzoeken gedaan... bij mensen die in feite uh, niks mankeren uiteindelijk. Mm -hmm. He, 95% die zal, hier helemaal, die zal helemaal, heeft helemaal geen coloncarcinoom. Dus die doet dat onderzoek eigenlijk voor niks. Die doet dat voor, bij wijze van spreken voor de anderen. Um, je krijgt dus heel veel overbehandeling... Uh, met ook alle kosten die eruit voortkomen. En die moeten mensen ook nog eens een keer uit hun eigen zak betalen want het gaat dus van hun eigen risico af. Goed. Het is helder, meneer Meijman. Fijn dat u even in onze uitzending ook een toelichting Goed, wil geven. Goed, dank u wel.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 Met Mr. Maker Britse. in die rockband. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Uit Brighton. Femke Wondhuis? Niet hier in Brighton, Hilversum. maar wel gewoon in Hilversum. Een uh, excellente school is een voorbeeld voor andere scholen. Dat is het idee achter het predicaat... dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs vanmiddag... aan een aantal scholen geeft. Dat uh, het belangrijk is dat scholen zich onderscheiden... benadrukt het ministerie van Onderwijs. Doen ze in een filmpje op internet... waarin kinderen en leerkrachten aan het woord komen. De school is trots op het feit dat zij met veel zorgleerlingen erin slaagt om zulke goede resultaten voor die leerlingen te bereiken. Heel belangrijk, want ja, later moet je het gebruiken voor je advies en laat gewoon je toekomst met werken. En Dat vind ik wel heel belangrijk. Wij willen deze kinderen voor in de toekomst alles meegeven aan bagage, zodat ze zelf hele mooie en belangrijke personen kunnen worden belangrijk naar de toekomst toe dus. En over hoe die toekomst eruit moet komen te zien... daarover is een van de kinderen in het filmpje echt heel duidelijk. Kun je later een goede baan krijgen. Opzakee, zo gaat dat. Als betogers tegen de regering in Thailand... de blokkade van het verkeer in de hoofdstad Bangkok voortzet... u zult daar later wat over horen, trouwens in het Radio 1-journaal... dan zal dat uh, honderden miljoenen kosten... Volgens de krant The Nation is de schade bij twee weken blokkade 889 miljoen euro. Het bruto binnenlands product van Thailand zakt dan met twee tiende punt. Sky.com meldt dat de Britse politie zegt dat ze bezig zijn... met de eerste arrestaties in de jacht op het verdwenen meisje Madeleine McCann. De detectives van Scotland Yard zijn gisteravond naar Portugal gevlogen... om drie overvallers te ondervragen die in mei 2007 in de omgeving waren... waar toen de drie jaar oude peuter verdween. Vandaag natuurlijk meer over de gouden bal die wordt uitgereikt. Alles waar oud-voetballer Giovanni van Bronckhorst... zijn naam aan verbindt wordt goud, lijkt het wel. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van het project. Eten dat kinderen moet stimuleren... meer biologische groenten, aardappelen en fruit te eten. RTV Raamond was bij de aftrap in Rotterdam... en sprak met een biologische aardappel. Een aardappel. Een biologische aardappel. Een andere aardappel is bespoten met chemische troep... en dat is slecht voor je. Ik ben niet bespoten. Ja, en wie zeven biologische producten koopt met zo'n adressticker erop... die zorgt er ook voor dat kinderen op de sport- en leerclub van Giovanni... lekkere biologische groenten en fruit kunnen eten. Kijk eens aan, Femke Wolthuis. Fijn dat je er was. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journaal gaan wij naar Israël. Oud-premier Wim Kok, straks.